Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rechtbank in Madrid heeft voetbalster Jenny Hermoso verteld... wat er precies gebeurde na de gewonnen WK-finale van twee jaar geleden. Oud-voorzitter van de Spaanse Bond, Luis Rubiales, kuste haar toen op de mond. Er is 2,5 jaar cel tegen hem geëist. Volgens Hermoso verpeste die kus een van de mooiste dagen van haar leven... De zaak is groot nieuws in Spanje, vertelt consulent Miral de Bruyne. Want de zaak draait misschien wel om Rubiales en de voetbalbond, maar eigenlijk gaat het hier in Spanje over veel meer dan dat. Um, maatschappelijk gezien is het een belangrijke zaak, omdat het gaat over ja, hoe je met elkaar zou moeten omgaan op de werkvloer natuurlijk. Um, en uh, wat kan wel en wat kan niet door de beugel, dus iedereen kijkt mee. Vandaag doen ook teamgenoten van Hermoto hun verhaal. Volgende week mag Rubiales in de rechtbank vertellen wat hij ervan Vind. België heeft officieel een nieuw kabinet. Vanochtend werden de ministers onder leiding van de nieuwe premier Bart de Wever beëdigd door koning Filip. Het is een samenwerkingsverband van vijf partijen en de Wever kan vandaag direct aan de bak. In Brussel is hij bijna overleg met Europese leiders over defensie en de mogelijke Amerikaanse importheffingen. Het zat er al een tijd aan te komen, maar het is nu echt definitief. Feyenoordspit spit Santiago Jiménez gaat officieel naar AC Milan. De Mexicaan tekent een contract voor vier jaar. Milan betaalt 35 miljoen voor hem. En daarmee is Jiménez de duurste Feyenoorder ooit. En ben je een vogel in Rotterdam... dan heb je een stukje van je privacy moeten inleveren. Want ook in die stad word je nu genadeloos geregistreerd... als je iets te hard chilpt of koekoekt. Dat komt door de Luistervink. De Luistervink is een microfoon die... Je buiten hangt en binnen hebben we een klein kastje met programmatuur die maakt dat die geluiden geanalyseerd worden en doorgestuurd worden naar de server. Als je als bezoeker gaat naar luistervink.nl slash Rotterdam zie je dat er in vier parken microfoons hangen. Ja, een computer analyseert de geluiden en daardoor kun je als mens gemakkelijk zien wat voor vogels er waar zitten. Zo is dit geluid vandaag het vaakste horen in het Zuiderpark. Precies, de pimpelmees, die heeft zich al bijna 300 keer laten horen vandaag. De microfoons hangen nu op vier plekken in Rotterdam, maar ook in bijvoorbeeld Utrecht en Almere. Het weer, het is vrij zonnig bij een graadje of vijf. Vanavond en vannacht blijft het droog, het gaat wel vriezen tot min drie in het oosten. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij ongeveer zes graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad richting Horen. Bij Alvitszaandijk is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Twee reisstokers zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan eventueel via Alkmaar over de A9. En daardoor loopt het ook vast op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad... ter hoogte van knoop Zaandam. 20 minuten vertraging. Ook daar kun je omrijden via Haarlem en Alkmaar over de A9.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 Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio da partigiano o oh bella ciao bella ciao bella ciao e se io muoio da partigiano tu mi devi seppellir Sepelire la, la sui montagna Bella ciao bella, bella ciao bella ciao, ciao, ciao. Sepelire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior Oh, bella ciao, bella ciao, ciao bella, ciao, bella ciao, ciao. Ciao, ciao E le genti che passeranno Mi diranno che bel fior E questo è il fiore, è il fiore del partigiano. partigiano Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, ciao E questo è il fiore del partigiano Morto per la libertà Verde, bianca e rosa, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. ciao, ciao. Es un bianco de la bandiera, c'era scritto liberta. Es un bianco. En ja, als je naar buiten kijkt vanuit de studio in de tolweg 10-huis, is het lekker weer hier in Stanford. We hebben het al eerder gezegd, geraakt op 8. Zonnetje schijnt, strampadvies worden weer opgebouwd. Nou, kan niet op, hè, eigenlijk. Una bella ciao. Je hoorde de single van uh, Rocco Granata. Dat ik die ooit nog eens zou draaien in, uh, in mijn uh, radiocarrière bij, uh, bij de Solvors Omroep. Ongelooflijk. Die Italiaanse Belg, uh, hij is uh, op leeftijd, maar uh, ja, hij heeft deze single uh, gezongen in een, uh, bij een live concert in uh, Brussel. En uh, toen is hij uh, direct uh, op CD gezet en het resultaat daarvan hoor je zojuist. Nou, wat gaan we in dit uur doen? Nou, de tweede helft van de voetbalwedstrijd van uh, SV Zandvoort tegen EVC. We hoorden net van uh, Piet dat het uh, met rust 0-0 stond. En uh, zo dadelijk schakelen we weer naar Dijksveld voor de tweede helft. Dan hebben we de Piet-reports. Ja, Rendellos en hij is weer zo uh, rond en erbij kwart over vier. Het zal waarschijnlijk ietsje later worden, rendel. Dus als je luistert... Ik bel je even ietsje later voor de Pit Reports. Want er is wel weer het een en ander te melden. Want voor je het weet, dan beginnen we alweer met racen. Hè, als we het over de Formule 1 hebben. En uiteraard de deliveries die gepresenteerd gaan worden in Londen. Dat gaat dan heel mooi. Uh, festijn worden daar met de tien teams die dan uh, gepresenteerd gaan worden. Verder hebben we nog wat uh, Sanford's uh, nieuws voor je. We hebben uh, collega uh, Fred Heij die uh, zo dadelijk na vijf uur weer een programma heeft... Zijn uiteraard benieuwd wat hij daarin gaat doen. En dat hoor je uiteraard ook weer in uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Eerst gaan we terug naar 1999 met een uh, single die een uh, sample gebruikte van een uh, oude single van Donna Summer. En uh, nou, normaal gesproken begin je dan met de, de oude versie zeg maar, uh, van de plaat die later weer gebruikt is. Ik heb het even omgedraaid. Ik begin met... Uh, de simpel die gebruikt is in 1999. En we, dan gaan we terug naar uh, de jaren 70. 1979 volgens mij voor uh, Donna Summer. En uh, If It Hurts uh, Just Like A Little. En Kerstjes uh, ja, die heeft een uh, hit gemaakt. Die heet Kerstjes uh, 99. Ja. Het alsbare plaat uit 1999, alweer op een zonnige zaterdagmiddag bij ZFM. Joh, de Kerstjes en Kerstjes 1999. Piet is bij de voetbalwedstrijd lekker begonnen aan de tweede helft. Want we staan 1-0 voor uh, door Otman Vertouts, die het uh, eerste doelpunt uh, van uh, de wedstrijd gescoord heeft. 1-0 dus uh, bij Dijntjesveld. Zometeen daar veel meer over van uh, Piet Pijper als we hem na deze plaat gaan draaien. En hier komt dat stempeltje uit wat gebruikt is door uh, Kerstjes in de vorige plaat. De gouden oude van Donna Summer. Leuk om deze weer eens te draaien voor jullie. Luister en heuvelen. Eh? Anthony Plath. dit soort uh, muziek uh, uitkomen, toch? He, de simpel gebruikt door Kerstjes in uh, 1999, met uh, Kerstjes 99. En dit was uh, Invent Huts, Just a Little, de single van uh, Donna Summer, van heel veel jaartjes daarvoor. We gaan... Uh, uh, wacht even, het gaat er niet helemaal goed. We gaan uh, voor de tweede helft uh, van uh, de wedstrijd FC Samfortz tegen evc in het Duitsersveld toen naar Piet Pijper. Want uh, ja, ik uh, zei eigenlijk net uh, aan de telefoon... Piet, ik uh, praat naar je toe... maar ik had eigenlijk moeten zeggen... ik praat naar je toets. Oké. Okay, okay, okay, okay, okay. <laughs> want uh, jij hebt uh, goed nieuws over een uh, doelpunt ja, uh, gescoord. Ja, ja, we zijn er we zijn, uh, zeg maar... Uh wijzigd uit de kleedkamer gekomen. Het is nog steeds een heel mooie ambiance hier, een heerlijk zonnig weertje. En uh, Zandvoort uh, ging meteen in de, naar de rust en aanval. En dat uh, was een heel mooie aanval over links, van voor en een schot van de Otman van En de keeper uh, wist hem te redden. Het werd een corner. De corner uh, werd genomen van de linkerzijde af en die ging een beetje over door. En de bal komt in het strafgebied. Er wordt een soort scrimmage. En om weer is het Otman van toe, die de laatste voet tegen uh, de bal zet en die op een hele mooie wijze gewoon 1-0 scoort. Dus de uh, Drie minuten in de tweede helft staan we 1-0 voor. Inmiddels zijn we in de tiende minuut van de tweede helft. En het is, ja, we hebben nog een klein kansje gehad. Maar inmiddels is EBC ook uh, wakker geworden natuurlijk. Want die uh, moeten, kunnen zich ook geen verlies veroorloven. corner nu van EBC. Wordt weggekopt. Wordt onze al nog een keer weggekopt. En dus er staan 1-0 voor. Dus het is een mooie opsteker, zo vlak naar rust. En die uh, kunnen we wel hebben. Zeker, die hadden ze even niet verwacht, de evc spelers hadden ze even niet verwacht. De EBC, -spelers. Ja, de EBC in de aanval weer... En dat wordt een achterbal. Dus we zitten 1-0 voor na 5 minuten in de van 8 minuten in de tweede helft. En ik hou jullie op de hoogte als er nog wat spannends gebeurt of iets gebeurt. Ja? Die is goed maken? dank. Dankjewel Piet. Tot zo meteen. Hoi, hoi. Hoi. Dat was uh, Piet nou goed nieuws hè. 1-0 staat het op dit moment tegen EVC. Maar we hebben nog wel even te spelen. Je hoort het allemaal hier op de Zan Radio. Zandvoortse Radio.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 I bet you mind get sandwich, and he said, I come from a land Zo gingen we even uh, down under met uh, de single van Men at Work. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, eens even vragen. Want, uh, ze zeggen wel eens, uh, Rendel, je nicht uit uh, Maastricht. Uh, zit je soms bij een nicht uh, daar in Maastricht? Goedemiddag. Ja, dus daar zit ik op het moment. Ik zit op het moment in een heel gezellig cafeetje aan het Vrijthof. Zo! En, uh, ik heb mijn andere reu nog niet voorbij gekomen. Huh? Maar ik zie er ook gezellig. De vogelstruis. Misschien kennen mensen het wel uh, aanradig. Oké, okay, ja, het, het klinkt heel erg uh, André Rieu-achtig. Uh, heel erg André Rieu-achtig, absoluut. Ja, ja. Dus uh, helemaal goed. Nou ja, helemaal, helemaal mooi, hè. Daar in de Maastricht uh, een beetje, beetje temperatuur, een beetje aangenaam. Ja, gewoon, uh, het is koud, maar het is lekker zonnetje, dus het is heel goed gedoeven in, in, in dit dorp, zullen we maar zeggen. Ja, nou ja, je, je kan het slechter treffen, toch? Nou ja, gewoon, het is voor het eerst uh, dat ik op een zaterdag in een winkelcentrum sloop, jongens. Dit dus is voor mij ook allemaal heel erg nieuw. En, uh, en het is best wel heel erg druk hier in de stad, dus uh, best wel heel gezellig. Ja, nou, het bevalt, bevalt volgens mij wel uh, die, nou ja, absoluut, die weekenden nou, vrij. Ja, ja. Ja, nee, dat is, uh, dat is een heel nieuw leven. Wat ik uh, op moment aan het opbouwen ben. Na 30 jaar alleen maar winkel hebben. Ja. Maar dat is, uh, de, ja, we zijn even weer een, een lekker weekendje weg. En uh, gewoon we zitten in een prachtig kasteeltje slapen. Net buiten, buiten, buiten Maastricht. Uh, ergens in de middel of de oude. Uh, met een heel groot bos eromheen. Dus uh, met een uh, bed van drie meter breed. Dus ik ga me wel helemaal heel, heel, niet vervelen. Nee, dat denk ik ook <laughs> niet. Nee, rustig aan hè, in bed trouwens. We hebben net de kamer en we, uh, zijn we binnen. We hebben het bad gezien. Dat wordt echt dobbel hoor, met heel veel schuim. Ja, nou jullie met z'n tweeën tegelijkertijd in bad. Dat moet kunnen, toch? Absoluut. Ja, zeker weten. Nou, René daar gaan we niet over doorpraten. Want we hebben hier uiteraard weer voor de autosport gebeld. Ten eerste, we hadden het vorige week uitgebreid over de 24 uur van Daytona. En de Nederlandse deelnemers. En wat we ervan konden verwachten. Is het een beetje uitgekomen van wat jij ervan verwachtte? Nou ja, ik denk voor de deelnemers zelf helemaal niet. En uh, ik had uh, wel een beetje, uh, bij mij stond het nummer 1 wel wel Porsche, dat ze eventueel wel weer zouden winnen. Dat hebben ze uiteindelijk het toch weer gedaan. Ja. Uh, het, is een, uh, het is niet een heel knopsgekke wedstrijd geweest, maar het was wel een mooie wedstrijd. Ja, en gewoon heel erg uh, jammer met ringen natuurlijk, met die Acura. Daar breekt iets af wat nog nooit afgebroken is. Ja, de, de ophanging aan de verstellingsbak, aan de die brak af. En dat was niet zeg maar gewoon een boutje wat afplakt, nee, het was de complete steun. Nou, dat komt helemaal nooit voor, nooit voor. En eh, ja, daardoor zijn zij natuurlijk gewoon eh, 30, 40 onder achterstand gewoon. Dat dus is het gewoon klaar. Daar doe je niet meer met de overwinning mee. En nee. Het was gewoon uiteindelijk, ja, gewoon, eh, moet ik wel zeggen, heel erg zielig. Job van Huijten, die natuurlijk zijn klasse in de NLP 2 won, eh, samen met Boudet. En uh, nou, dat is zijn eerste grote overwinning in een 24-uur-wedstrijd. En uiteindelijk werden ze dus 72 uur daarna dus gedisqualificeerd. omdat een van de skitblokjes onderaan de auto te veel was afgesleten. Wat? Ja, ja, dus uh, die is de overwinning ook vrij te kwijt. Ja, laten, want uh, dat, wa dat was dat ons je succes je als uh, Nederland natuurlijk. Dat en, was de... Nederlands succes. Even jong, na de wedstrijd, je zag hem echt huilen. Dat kan het, dat nou weer? Het, ja, ja, ja, en dan uiteindelijk. Ja, ze denken dat een van de schotbrekers niet goed geweest is. En de, daardoor de auto te diep zakte. Ik hoop rechts of links achter, maar de, de, dat op het even. Maar door een van die skidplots, dat zijn dus die, van die speciale eh, pla, plaatjes die onder de auto zitten. Die gewoon zorgen dat jij niet te laag zit met de wagen. Ja, die is te veel, uh, die is te veel afgesloten. Uh, of te veel afgeslepen. Ja, ja. Dat, uh, dat heb je trouwens ook met die bonenplaat bij uh, de Formule 1. Hè? Dan wordt dat uh, ook in de gaten gehouden. Je ziet altijd die vonkjes hè, onder die auto's vandaan komen. Dat zijn die skitblokjes. Ja. En slijten die ook te veel, dan word je ook gedisqualificeerd. Dan licht je eruit. Oké, okay, alleen het gebeurt eigenlijk bijna nooit, hè? Zoiets. Nou ja, ja, ja uh, uh, het gebeurt wel. Maar niet dat je zegt dat er uh, een disqualificatie komt. Die, die blokjes slijten altijd. Maar ze mogen maar een maximum uh, uiteindelijk mogen ze uh, uh, slijten. Ja, en hier was het net even te veel, helaas. Ja, nou, spijtig nieuws uh, wat uh, dat betreft. En uh, heel ja, heel nou, heel ja heel voor heel iedereen hè, he, van uh, Robbie Frijns en. Uh... Uh, Ringer van de Sonder, wat je al vertelde. Allemaal, ja. uh, allemaal niks, niks, niks. Nee, allemaal, ja, ja, nee. Uiteindelijk, weet je, is het natuurlijk prachtig dat er zoveel Nederlanders meededen in zo'n grote wedstrijd. Hè? Moe, uh, dat is natuurlijk prachtig. Wat, wat, wat stellen wij nou? Jongens, ik denk dat, dat, dat de hele stad detail net zo groot is als, uh, zeg maar, heel Nederland. Dus daar hebben we hebben het over. Ja, wauw. Wow. Ja, ja. <laughs> ja, dus uh, dat hele gebied. Uh, Dan zeg ik van, ja, jongens, uh, het is natuurlijk uiteindelijk, als je gaat kijken, is het gewoon prachtig dat er zoveel Nederlanders toch wel op die hoogste train in uh, hebben we. En dat hebben we eigenlijk altijd wel een beetje gehad, hè? Z ja. Voor, uh, ook, uh, en uh, natuurlijk met Max in de Formule 1, maar ook in andere series uh, doen we gewoon Nederlanders toch altijd wel om de hoofdprijzen mee, dus ja, ergens doen we het in Nederland uh, heel erg goed in de autosport gebeuren. Ja, nou, gelukkig maar, en uh, ja, er ja, komen we nog een paar mooie talenten aan natuurlijk. Uh... Ja, euh, kijk alleen maar even naar de Nederlanders natuurlijk. Euh, euh, Rocco Cornell, euh, jongens die gewoon nu te om, euh, euh, gewoon staan te trappelen... om gewoon je autosport in te duiken in een mooie formuleklassers. En, en dat zie je natuurlijk ook met Maya Weugen. Die heeft ook weer bij, bij MP Motorsport weer getekend. Ja. Ook helemaal geweldig eh, voor eh, gewoon in zo'n formuleauto te gaan scheuren. Het is gewoon leuk dat dat gewoon allemaal kan. Want eigenlijk, als ik heel leuk moet wezen... We hebben in Nederland natuurlijk helemaal geen ja er geen klassen meer waar die talenten zichzelf kunnen ontwikkelen. Dus je moet er wel naar het wat toe. Je moet er wel gewoon bij de, de, de, de wereld in trekken. Ja, hier, dat en, is zeker. De sport hebben we niet meer. We ne geen nee. De sport meer, dat is weg. Maar ja, MP Motorsport, die zorgt wel zo nu dan voor een talentje wat naar boven komt natuurlijk. Ja, en natuurlijk ook van Amersfoort Racing. Daar gaan we het later in het jaar nog over hebben. Hè. Over Frits van Amersfoort met zijn hele... Met zijn, met zijn, ja, zeg maar, bedrijf die zoveel talent heeft voortgebracht. En het is prachtig dat ze, jongens, natuurlijk gewoon uh, uiteindelijk zijn. Frits die zit al 50 jaar in de autosport. Hè? Maar daar gaan we binnenkort een hele uitzending aan wijden, heb ik begrepen van al. Oké, okay, nou dat, dat is helemaal goed. Ja? Hey, dat ja, is ik mooi. heb een, een andere vraag. Neemt Red Bull eigenlijk wel 2025 serieus? Of zijn ze al te veel met 2026 20 bezig? Maar nou, ik hoop het wel voor Max, want als ze het niet doen, dan gaat die rotje al krijgen en ze moet het allemaal ophouden. Ja, nee, daarom. Dus, uh, het, uh, ja, ze hebben het de hele tijd, uh, heeft die Horner het over de auto in 2026 en uh, ja. met het Ford logo erop en uh, bla bla bla bla bla. Ja, ja, marketing mooi, allemaal prachtig. Uiteindelijk moet toch die auto gaan doen en die motor. Uh, uh, ik heb altijd gezegd, jongens, uiteindelijk in die motor, denk ik, onderling zit niet zo heel veel verschil. Uh, als je kijkt naar of een Ferrari, een Mercedes of een uh, Red Bull motor. Uh, of een uh, ja, Alpine motor, die doen het wat minder. Um, maar uiteindelijk zit er niet zo heel veel verschil in. Het gaat uiteindelijk toch om het chassis en alle, alle rotzooi die er omheen zit. Die het allemaal moeten doen. Dus uh, um, Red Bull. Uh, ze plakken er nu een Ford steken op. En in Ford gaat zich er wel veel meer mee bemoeien. Dus dat is heel erg goed. Um, als ze nu al heel erg daarmee bezig zijn. Dan gaat 2025 een heel zwaar jaar voor ze worden. Ja, daar ben ik ook, zo, ook wel voor. Zo goed waar ze. In 2024 ook niet. Uh, dat heb je gezien. Ze, ze zaten er niet. Uh, dat ze het sowieso niet naar huis gereden hebben. Zeg maar. Nee, nee, nee. Dus, uh, en ik las ook iets over het uh, testen. Dat het wat later is uh, dan, uh, dan uh, gepland of zo. Wat, uh, wat? Wat, wat was later? Gedaan? Nou, de, de testdagen voor uh, de, de race. Uh, nieuw seizoen. Laten ja, we nou, zo en, zeggen. En wat ik begrijp ook, ook minder. Dus uh, ze moeten in een hele korte tijd. Moeten ze toch gaan kijken of ze een auto doet. Want uh, er wordt natuurlijk veel op papier neergezet. Er wordt veel in de windtunnel. Hoor uitgedacht, maar uiteindelijk op die baan daar moet het gebeuren en je hebt heel vaak genoeg gezien dat ze er dan toch helemaal aan zitten. Nou ja, kijk, zijn daar zijn genoeg voorbeelden van, ja. Dat, kijk, uh, maar, kijk, kijk maar met de Mercedes toen de tijd jaar geleden mocht, ja. die zaten er zo verschrikkelijk maar. Ja, nou ja en, uh, Red Bull dus, heeft uh, ook een uh, rot begin gehad hoor. Dus, uh, ja, dus uh, het uh, zegt mij altijd uh, niet echt heel veel. Ik heb altijd uh, die eerste testen, dan gaan we het zien in het hele verhaal. Uh, het is, uh, maar ze moeten ze gaan krijgen minder te testen. En eh, dan eh, toch heel snel begint dat seizoen al, ja. Dus we gaan afwachten. En ik hoop echt voor Max dat uh, Red Bull toch denkt, ja, we ontwikkelen nog een beetje door. Zeker. <laughs> en uh, ja, we gaan niet uh, testen in uh, Barcelona. Dat is uh, over en sluiten, toch? Nee, nee het gaat allemaal weer uh, allemaal naar die stadpak uh, die, die oh. zeg ik. Allemaal naar die oliecheiken. Al ja, ja. En, uh, allemaal die kant op, ja. Bacherijn, hè, is het, uh, geloof ik, hè, de testen. Bahrein dit jaar, ja. Dus ja. Uh, het, is allemaal weer in, het is allemaal weer in de hoestijn. Nou ja, ik ben heel benieuwd uh, ja, of, of sommigen nog uh, wat uh, proberen te doen... met de uh, deliveries in, uh, in 2025. En dat gaan we allemaal meemaken op, uh, ja, in de O2 Arena in, uh, in Londen op 18 februari. Heb, heb, je, heb je al kaart, hè of niet? Nee, nee oh. ik heb ik heb een meisje die gek is op Londen, dus misschien moeten we naar Londen toe. Ja, want het is wel leuk. Ik zag uh, prijzen van uh, tussen de 70 en 120 uh, euro uh, maximaal ah, of zo. Ah, dat is wel te doen. Ja, en dan kan je even zwaaien naar Hamilton of uh, Max stappen. Ja. Of, uh... En een concert kost dat ook, hè? <lacht> dus nou ja, dat is, dat, dat, dat is ook zo. <lacht> ja, en je zit met allemaal nou. racefans uh, in, uh, in ja, die, uh, nee. die mooie arena daar in uh, Londen. Ja, uh, even afwachten. Ik, ik, ik. Het is iets heel nieuws, hè, ook voor de teams, hè. Zeker. Dus, uh... En ze kunnen gelijk natuurlijk uh, eventjes rondom als de au echte auto's gepresenteerd worden. Vaak zijn het Bummy-autos, nee. maar de, kleur, de kleuren worden gepresenteerd. Uh, de echte auto's die komen pas tevoorschijn bij de echte testen. Maar um, uh, de, de, worden natuurlijk de kleuren van de teams uh, die worden uh, daar neergezet. En hoe de, hoe de bestikking gaat lopen. En, uh, we gaan natuurlijk een Ferrari met nummer 44 zien met Lewis Hamilton. En dat soort dingen. En de nieuwe, de nieuwe rijders, die hele jonge Garden, mogen ze zich even voorstellen. Ja. Want een heleboel mensen hebben nog, geen, nog steeds geen idee wie het allemaal zijn hoor. Nee, dat is... Nee, zeker niet. We krijgen er heel wat... Uh, weet, weet jij okay. zelf uh, uit je hoofd? Oh, niet uit mijn hoofd allemaal. Maar Lozen zit er natuurlijk bij. Uh, Bart, Bartolotti... Nee, Bartolotti uh, zit hier ook bij. Yo, ik ben helemaal niet naam al kwijt. Ja, hoor. volgens mij wel. Maar. Ja, ja, ja, ja, we, krijgen, we krijgen er een hoop nieuwe bij. Dus dat is helemaal goed. En dat is goed voor de familie. Ja, Absoluut. want, A, uh, want dit, dit jaar hebben we een uh, jubileum natuurlijk. Vandaar ook dat we met z'n allen daar in die uh, O2 Arena de Formule 1-auto's uh, gaan presenteren. Dus uh, ja. Formule 1 75 jaar uh, live. Ja. Zo heet ja. het evenement ook, hè? Dus, uh... Ja. ja, De ja, ja, nou ja. Formule 1 bestaat al wat langer. Zo te ze kijken. Maar 75 jaar, ja. Uh, jongens, de laatste tijd zie je nog veel. Uh, als je kijkt op soms media, heel veel filmpjes uit de jaren 70, uit de jaren 60. Wat is de, Wat is het eigenlijk gegroeid als je kijkt uh, hoe groot het uh, spektakel het geworden is? En uh, het is in principe natuurlijk zo groot geworden, dat kunnen we eigenlijk helemaal niet meer bevatten uh, me, met media en andere dingen er rondomheen. Dus uh, nou, dan mag je vieren, mag je voor mij gaan vieren, absoluut. Zeker, Nou, ze gaan de, dat doen daar in Londen. Misschien ben jij er wel bij, je weet het maar nooit. Nou, even een beetje meisje overleggen, het is een mooi weekend uh, nu om ja, uh, even, ja, ja, ja, ja. even overleg te plegen, of niet? Ja, ja, ja, ja <laughs> inderdaad. Uh, of goed idee uh, doen we niet. Nou, ik, ze zit daar. Nou, ze zit heel erg mee te luisteren. Ik denk dat ze wel zoiets heeft londen. Dat trekt er wel aan geloof ik. Oh ja, nou ja. Ja, ze, ze lacht. Dus ik, ik ben weer de kloster, hè. Ik, heb, ik, ben, ik hou weer van je. Even, even een paar dagen londen. Nou, gezellig. Hé, oh. hey, Rendel. Ik uh, ga je zeker voor die tijd nog even spreken. Want het is weer 8 februari dat ik je weer ga bellen. Ja, vol, uh, volgende week weer. En volgende week? Geen, geen idee waar ik dan uit hang. Maar nu zit ik twee dagjes in Maastricht. En uh, ben ik, uh, even zeggen, zit ik in het land voor het goede leven. Ja. Dat is het hier wel, hè? -zeker, Ach, dus. zeker weten. Genieten. Genieten Ach, nee, van. En uh, laten, laten jouw oude cliënten, uh, om het zo maar even te zeggen, uh, je een beetje met rust of uh, anders nee, dagelijks nee, wat, aan de nee. telefoon van een rendel? Nee, ze appen en bellen me de hele dag. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> dat dacht ik al. Dat staat er ook dus, in. Maar het is ook weer leuk uh, dat door. ze dat maak, doen. Maak niet ja. Uit. Niet uit. ja, Zeker. He? Hey, geniet okay. ervan. Ik heb een leuk uh, plaatje voor jullie uh, klaargezet. De Jazzpolitie jazz en Liefdesliedjes. Nou. Liefdesliedjes. De Jazzpolitie. Ja. Ja, ze geven me nog net geen zoen, maar ja. dat komt helemaal goed. Oké. Okay. hey, geniet ervan, Renald. De volgende okay. week. Bye.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 je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin Je bent mijn aller-allerliefste, vind ik zo'n slijmerige gezin. Oh, dat is juist er in de op een romantische weekend in uh, Maastricht. Vandaar even de liefst liedjes. En ook omdat 14 februari natuurlijk... Hoe uh, uh, heet dat Valentijnsdag is? Uh, dus niet vergeten, 14 februari. moet je een mooi feestje van uh, maken, uiteraard. Richting vriend of uh, vriendin. Nou, we gaan uh, weer naar uh, Duitsersveld toe. Want uh, ja, we kregen een aantal whatsappjes. Maar uh, ja, daar waren we eigenlijk helemaal niet blij mee, Piet. Wat jij uh, whatsappte. Nee, nee, het is inderdaad zo. We, zijn, we waren bezig en toen heb ik ging in de tiende minuut naar de rust. In de vijftiende minuten uh, zijn er twee wissels doorgevoerd bij het eerste Twee aanvallers, zijn broers Ot, Otman en Vertoot en zijn broer gingen eruit en uh, Dani Bakker en uh, Fernando Lewis, twee uh, gerenommeerde aanvallers, die uh, kwamen erin. Dus we dachten, uh, nou, we, we gaan het afmaken. Ja. ...maar in de 25e minuut, 24e minuut... ...een hele mooie aanval over links, niks over te zeggen... ...met een mooie knal van, uh, vanaf de Rondstadshoekgebied... ...en uh, nou, ze maakten 1-1... En we, amper, de aftrap is uh, amper voorbij. En uh, EBC combineerde weer mooi uit uh, overrecht dit keer. En een schot vanaf de op het gebied ging tussen de benen van de keeper door. Onhoudbaar de, de ring. Dus we staan inmiddels uh, na, nu na 32 minuten samen met 2-1 achter. Dus het is wel een heel ander uitgangspunt dan een kwartier geleden. Ja, zeker. Maar, maar heeft het uh, te maken met uh, de wissels uh, die doorgevoerd zijn, denk je? Of? Nou, eigenlijk niet. Want het zijn aanvallende wissels. Dus op de enige is niks veranderd. Nee. En, en misschien uh, dat we dachten... Nou, nou, we, we, het is buitens binnen, maar dat was natuurlijk ook niet zo. En, en ik moet zelfs toch zeggen dat de EPC is geen slechte ploeg is. Die, uh, die kunnen heel goed die kunnen combineren, goed en heel kalm. En uh, ja, het, het waren echt mooie goals. Je kan er niks van zeggen ook. Nou ja, ja dan moeten we het, moet het ermee doen. En dan dan moeten het ermee doen. En er zitten ook een paar technische. Uh, Heel begaafde spelers bij EBC en, en, en echt, het is, ja, het is jammer om te moeten zeggen, maar op dit moment, het, het is gewoon niet verdiend, maar op het verdiend is het een open aan op en wedstrijd. Maar uh, het valt even de verkeerde kant op voor ons en dan, nu ligt natuurlijk de, de, de, de, de, de irritatie snel uh, komen eraan en uh, ja, de gele kaart weer, uh, ja, de irritatie aan de kant van Zandvoort. Ook een beetje voor te, voor te stellen, natuurlijk, als je een 1-0 voorsprong. die een beetje zeker waant. Van, van, van, van een goed goede resultaat. en dat je dan ineens 2 in achter staat. en weer achter de feiten aan moet lopen. Ja. Maar goed, we, ge we geven er niet op. We vechten met alle macht. En uh, nogmaals, we hebben nu. Uh, vijf en, ik denk 35. In de 34e minuut zitten we nu, dus we hebben nog 10 minuten om te gaan... om te zien dat de achterstand weer gelijk dan wel om te buigen naar de voorstel. Ik hou jullie op de hoogte. Is goed, en ik kom rond 10 minuten weer bij je terug, Piet. Dankjewel. Oké. Hoi ja. Helaas geen goed nieuws, dus vanaf Duintjesveld van Piet Pijper... de wedstrijd SC Sanford tegen EVC, die Sanford zo goed begonnen was... met een 1-0, al heel snel is omgebogen naar een 1-2-achterstand. Het is even niet anders. wasbare muziek uit de jaren 80 zo op de Zandvoortse Radio. zal vlak voor uh, het programma van Fred uh, met Entertainment for You. Als eerste 9.9, en All of Me for All of You. En daarachteraan uh, zet ik deze even op. Moet je horen. Deze. Die we altijd op de achtergrond uh, gebruiken bij uh, dit uh, programma. Dat is namelijk uh, Rainforest van uh, Paul Hardcastle in de speciale Jessie uitzin, uh, uitvoering En uh, ja, je hoorde net ook een uh, plaat een beetje in de uh, Jessie uitvoering Inderdaad, uh, geremixed uh, door uh, Paul Hardcastle, de single van uh, Julian Noah-Joa in uh, Hot To Touch. Wij gaan uh, nog plaat draaien en dan gaan we in het duistjesveld... voor het slot van de wedstrijd. Laten we hopen dat SV Zomvoort nog in de gelegenheid is... om er toch in ieder geval minimaal gelijk spelletje van te maken... Of, eigenlijk hoop ik nog op een wist. Of dat allemaal erin zit in de laatste paar minuten... dat horen we zo duidelijk van Piet, die bij de wedstrijd aanwezig is. ja, het was in wie, waar hij alles allemaal er Hij had de schulden en toch in de alle Frauen En iedere riep: na kan man rock maar de is." Hij was superstar, hij was populair, hij was zo exaltiert, er hatte flair. Hij was een virtuose, was een rockidol. En alles riep: da kan man rock maar de mit... But 180 und es was in Wien, no plastic money in die banken gegen ihn. Woher die schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war een mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein superstar, er war so populair, er war zu exaltiert, genau das war sein fehler. Er war ein Virtuose, war een Rocky Dole. Und alle soorten cap en rock me up, my dick. Die niet heel bekend natuurlijk van de uh, maar ook deze Rugby Amadeus die we voor je draaiden. Dan gaan we gaan weer naar Duitsersveld, want uh, Piet, Ja, hier worden we wel vrolijk van, maar er moet er nog eentje bij. Ja, ja, het is hier uh, reuze spannend inmiddels. En uit uh, Rob's woorden is, zal duidelijk zijn dat Zandvoort uh, heeft tegelijkmaker gescoord. We zijn met mannenmacht in de aanval en. Uh, Zo'n bal kwam voor de voeten van uh, Gio Codrington. Vorige week ook al gescoord en hij maakte hem echt fantastisch af. En uh, we spelen richting kantine met een folter. Dus je kunt voorstellen dat, uh, dat iedereen uit de wol ging toen uh, Gio die 2-2 scoorde. We zitten denk ik nu zo'n beetje wel uh, zeg maar, zonder de bijtelling in de laatste minuut. Misschien zijn we nog iets overheen. Er was uh, enige vertraging omdat uh, de scheidsrechter zich uh, moest laten verzorgen door de Zandvoort... Uh, fysiotherapeut, want het uh, schijf zegt ja, toch wat ouder is die zo uit uitzien. Die was uh, licht geblesseerd, dus die moest zich even laten bezorgen. Het is reuze spannend. Nog, nou, denk ik nog 1, twee, drie minuten misschien. En 2-2 Dus we, we hopen op die derde en we gillen ervoor allemaal. Het ras is helemaal op, in, in volle stemming ervoor, maar EBC die wil wel heel graag met dit puntje hier vandaan, denk ik. Dus die zullen er mee werken. Wordt wat tijd gerekt en zo. Zeker, maar we spelen wel de goede kant op. Uh, dat uh, motiveert we weer extra, hè? Dus vogels voelen de motivatie, ja inderdaad de motivatie met de, oh ja, een duwtje van de Pio. Die denkt gewoon, weg, die gozer maar neer. manier vrije trap op ongeveer de middellijn voor de EBC. Na de, naar de donkerde toe waar de zon onder ziet, de ondergaande zon, zien ze in hun ogen. Hij gaat net achter de heuvel weg zo. Ja, dat klinkt ja. wel heel mooi. <laughs> ja, het is echt een hele mooie zonsondergang. Ik heb ook nog een foto op de telefoon van de zonsopgang. Die is ook heel mooi, maar deze is ook heel mooi. Dan gaat hij voor de goal. Oh, oh, oh, oh, oh. Hij ging via een hoofd van de Zandpoort verdedigen over de achterlijn. En dat betekent dat we een hoekschop krijgen. nu. Een hoegschok van EVC vanaf de linksbuitenpositie, zeg maar, gaan we hem nemen. Ik blijf eventjes bij jullie om jullie mee te nemen en hopelijk te kunnen melden dat hij niet ingaat. De man van EBC legt de bal nog een keer neer, nog een keer neer. Uiteraard, 2-2 vinden ze goed. En hij neemt een heel klein aanloopje en 1-2-3. Daar komt de bal voor de goal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nee. nee. Dan was de scheidsrechter ook nog op de bal, ook dat nog. Dus dat betekent een scheidsrechterbal als de, de scheidsrechter de bal raakt. <laughs> dus die gaat hem nu weer gooien. Oké, oké. Het is grappig, het is echt grappig grappige scheidsrechter. Maar hij hoort eigenlijk niet niet te fluiten uit. Maar... En wat doet hij? Hij gooit de bal neer, wat doet hij nou? Hij geeft hem aan Zandvoort de bal. Ja, weg. ja je weg, wil je die tegen de EVC spelen. Zandvoort de bal, kom maar Jos aan de bal, naar de recht. Naar rechts. En Nitro 10 inmiddels in opvallen. Dan gaat hij naar voren richting ons doel. Oeh, oeh. Ja, dus... dus. Alleen opstaan op, staan, op de, middellijn de bal En uh, een loze bal naar voren die helemaal niets gaat bereiken. Blijf 2-2. Het is een beetje uh, op een gelijkspelletje dit, uh, <laughs> deze wedstrijd ja, het, nu. Hij zie dus, zich te kijken of ze klopt, dus... En ik zie hem ook een beetje met zijn been trekken, waarschijnlijk zal hij nog één beweging maken, dat is het laatste fluitsignaal. En dan zijn we toch niet helemaal opgelukkig, want we worden hier niet veel wijzer van uiteraard. Nee, helemaal niet. Uittrap van de keeper van, op, dan gaat de bal richting, oh. Ja, uitbal aan de zijkant. Schijzer kijkt weer op zijn klok. Ik zit echt heel mooi, ik zit in tuin op een bankje. Het Willem Groenbankje, hier op de zijkant, buiten het, buiten het complex eigenlijk. En met een mooi overzicht, het enige wat ik mis is de tijdklok. Maar ja, die staat al op 90, dus daar is ook niet zoveel meer aan te zien. Bal gaat weer uit. En de nog een keer ingooien, schijnt eruit, nog een keer op zijn klok. Iedereen denkt, wat blijft het in jou? Maar nog steeds niet. We zien ongeveer op de achterlijn ingooien van EVC. Komt hij aan, lange ingooien. Lange mannen zijn het ook. En nu wordt het ook nog een corner van EVC. Jeetje. Ja, ja, ook. Nou ja, we nemen hem nog even mee, Piet, want ja, ja, die dan die maken we vijf... hem gewoon vol tot de uh, einde ja, maar... wedstrijd. Ja. Hij geeft al toch als toch nog een achterbal, dus onze grenzegger Tom Roos heeft hem toch kunnen overtuigen dat het een achterbal was. Dus dat wordt een achterbal. Gelukkig. De, de keeper die gaat hem, uh, Mika Bloem die loopt naar de lichte bal neer op de, op de plaats waar het hoort met een achterbal. En gaat de, deze nemen. Als je dus kijkt naar de scheidsrechter dus wat die doet, maar... Hij heeft hem genomen, de op tot de middellijn. Op een hoofd van een... Uh, ...EVC'er. Oh. Het, het is niet allemaal... Oh. Ja, ze lopen... ...te gillen hier om vrije trappen. Je hoort, jullie horen dat allemaal mee. De bank van Zalvoort is redelijk druk. Maar ingooien van Zalvoort aan de rechterkant. Middellijn ongeveer... ...iets naar achteren nu naar de rechtersbeck. De ze kijkt ook in de zon, maar niet op zijn klok. Dan gaat hij naar voren. EVC weer op een kop. EVC heeft de bal weer onderschept. Hij een trap voor EVC in de middellijn ongeveer. Het zonnetje gaat weg, meer merk meteen dat het een stuk kouder is hier in de, deze plek. Ja, ja. Goed. Nee. Het is een beetje rommelig allemaal. Schrijfse, wij 65 nog een keer ingooien. Nee, weer achterbal. Mika Bloem gaat de bal nemen, weer een achterbal. Vanaf het plekje 1-2-3 aanloop, dan gaat hij naar voren richting middenlijn. Soms zijn alle de aan de bal. Dat betekent dat we aan het aanvallen zijn. Nou, die bal gaat helemaal over naar rechts. Daar staat Gio. Hij schiet hem erin. Wat? Sylvia sch schiet hem erin van rechts. Loeie, loeie hard. Onderkant lat. 3-2 verzand. Voor ja. ja, ja, ja. Goed dat jullie erbij hebben. Blijven. Ja, ja, ik voelde het aankomen. Dit, uh, dit, was, een, dit was echt een pegel van, van 20 meter afstand. Van Gio, hoe heet die jongen wel. Nee, niet Gio van Silvio, met een hele moeilijke achternaam die ik 1, 2, 3 niet kan uitspreken. Maar een geweldige bek de laatste weken. Echt een mooi goal. 3-2. Ja, dat moet tijd zijn, maar. Z zeker. Nou, we, we gaan er gewoon mee afsluiten. We gaan er weer afsluiten. 3-2. 3-2. En dan uh, mocht het nog veranderen. Maar daar gaan we niet vanuit hoor, Piet. Nee, daar gaan we niet vanuit. Oké, okay, dankjewel. dankjewel hoi, hoi, en tot de volgende. Ja, en uh, daar hebben we Fred. Hij is er weer. Hey Fred. Hé, hey, goeiemiddag. Hé, hey, goeiemiddag. Ja, gelukkig hè. 3-2. Ja, uh, ja gewoon even, even op het laatste Helemaal uh, op het laatste. Op het laatste ja. is allemaal goed gekomen. Dat zijn de leukste wedstrijden. Zeker weten. Zometeen uh, entertainment voor jou. Wat heb je daar allemaal in? Ja, we krijgen, uh, als het goed is. Uh, is die onderweg, uh, René uh, van Beten hier in de studio en uh, we gaan eventjes bellen met uh, Andy de Wit en zijn nieuwe single die heet Laat Me Vrij en Danilo Watters die gaan we ook eventjes bellen over zijn nieuwe single Ik Laat Je Niet Alleen. Oké. Okay, ja. slapen dus vrij en ik laat je niet en alleen. Laat je niet alleen. en, ja, ja. Uh, nou ja, en de nieuwe single natuurlijk van uh, René van Beeten. Ik, ik laat je gaan. La <lacht> nou ja. Oké. Okay, en dan is Valentijnsdag binnenkort en dan krijg je ook allemaal van die uh, ja, nou ja, dat, uh, speciale dat, uh, Valentijnsplaten natuurlijk. Hè? Ja. Dat, dat belooft niet veel goed zoals ik dat. <lacht> ik niet ik laat je gaan. <lacht> <lacht> Doei. Nou, veel plezier. Uh, ja, even een tijd met Hoe kunnen ze plaat aanvragen? Even naar www.zfmartiesten.nl. Mooi, ik sluit ermee af. Dankjewel, Fred. Jo. Veel plezier zo meteen. En ik zeg tot volgende week. Dag! Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken, en te hopen dat je licht doet.